Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle 250 co-op supermarkten verdwijnen. Straks heten ze allemaal plus, want de co-op gaat samen met die supermarktketen. Het is nodig om een beetje op te kunnen tegen de twee grootste supermarkten, Albert Heijn en Jumbo, zegt verslaggever Lisa Schallenberg. Nou, Albert Heijn die heeft in hun laatste jaarverslag staat dat ze zo'n ruim 1000 winkels hebben in Nederland en België, dus dat is nog wel echt een stuk groter dan die 550 plus winkels die er komen. De Jumbo, 680 winkels, ook wat groter. Dus hiermee worden ze samen de derde grootste supermarktketen met een gezamenlijke omzet van zo'n 5 miljard euro. Het hing al een tijdje in de lucht, maar de kogel is door de kerk. Valtteri Bottas vertrekt bij het Formule 1-team van Mercedes. De Finse coureur rijdt vanaf volgend jaar voor Alfa Romeo. In Tilburg is een man gisteravond helemaal door het lint gegaan tegen een bezorger. Die kwam een vaatwasser brengen. De Tilburger dacht dat hij hem ook kwam installeren. En toen de bezorger zei dat hij daar niet voor betaald had, kreeg hij een klap met een rolmaat. De man is opgepakt. Cody Gakpo maakt afgelopen weekend nog een goal voor het Nederlands elftal. Maar morgenavond tegen Turkije is hij er niet bij, zegt Bondscoach Louis van Gaal. Ja, die zullen we wel missen. Om, ook omdat we mager zijn uh, in de vleugelspelers. Wordt sowieso een zware tijd verwacht van Gaal. Turkije staat bovenaan in de pool. Hij hoopt dat zijn spelers een voorbeeld nemen aan Max Verstappen. Nou, het belangrijkste, dat heeft Max ook, dat hij vertrouwen in zichzelf heeft. Nou, uh, dat doet me deugd. Uh, want... Uh, ik heb ook een ijzersterk vertrouwen in mezelf. De wedstrijd tegen de Turken begint morgenavond om kwart voor negen. Het weer zonnig, maar de zon kan vanmiddag ook af en toe achter een wolk verdwijnen. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ook weer zon en dan maximaal 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Op de Asselendijk richting Friesland staat tussen Bresland Dijk en Kornwerderzand... ...zeven kilometer file met zo'n 40 minuten onthoud.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 En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Deze plaat. Ball Position. Ball Position. New phone, who's this? Switched up on your high, switch to switch. You may only see me in my IG pictures. And that's sure. You. You're better not mine. Told you one time, if you waste my time. I'ma make it feel like done on a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday night. You cut me deep down, cut me deep down, and I'ma let you know. I want you to be the unlover like Prince in 79.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 Na 36 jaar weer terug in de Zandvoortse Duinen. We hebben het over de Grand Prix van de Formule 1. En daar gaan wij dit weekend heel veel aandacht aan besteden. We beginnen vanmiddag om 2 uur. Want er gebeurt nogal wat op het circuit. En daarom heb ik een van onze race reporters bij me genomen: Jaap Koper. Goedemiddag, Jaap. Ja.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 gewoon helemaal volgepropt uh, met, moet met, met fietsenstallingen. Moet je niet een, een schep hebben om al die fietsen voor je deur weg te krijgen of wat dan ook? Sterker nog, ze staan <laughs> ook tegen mijn balkon aan, ja. Oh, oh. Nee, uh, nee, nee, nee, een ik Nee, nee, nee. <laughs> ik heb toestemming gegeven. Ze ah, vroeg okay. het heel aardig. Maar ja, weer. ik had uh, mijn racepet op. Dus ze denk, ja, aan hem kunnen we het wel vragen. <laughs> ja, dat was logisch. Dat was buiten levensgevaar, zullen we maar zeggen. Je wordt niet met pek en veren hier door het dorp heen gestuurd uh, door...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 Geweldig en daarmee zijn we ook meteen de groenste race uh, volgens mij uh, van de hele wereld. Uh, uh, yeah. Dus hoor ik bedoels. een hele hoop gemopper en zo. En dergelijke, daar gaan we straks nog wel even hebben. Maar we gaan allemaal lekker op fietsen richting Zandvoort. en <middel covid -tabon> I'm yeah. a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 ja, weet je al dat ze kansloos zijn daarop, maar er zijn er toch een aantal uh, die daar ook op zullen zijn. En met name natuurlijk uh, doen ze helemaal En Valtteri Bottas en vlak de Ferraris er ook niet uit. Ja, nee. vanmorgen niet uh, op hun best natuurlijk. Uh, Leclerc die kwam niet verder dan een negende plaats. En uh, Carlos Sainz, uh, ja, die uh, heeft helemaal uh, niet zo bereikt. Want die alleen uh, wat hij bereikt heeft, heeft uh, morgen vanmorgen schade rijden. Maar uitsluiten doet ze zeker niet. Zeker aan de hand van uh, wat we gisteren hadden gezien. Toen hadden we in de vrije trainingen een 1-2-managerie. Uh, Dat was toen Charles uh, net met dus de hele tijd en zijn teamgenoot, uh, Carlos Sainz, die was daar in uh, tweede. En dan hebben we het over Leclerc. Nou, die heeft ook nog een klein broertje. <gijfie> die race inmiddels ook. Die race in de Formule 3. En die is de eerste race van het weekend hier te winnen onder de toet van zijn uh, grote broer en ferrari rijder Charles. Die is de drie race door de en hij heeft daar wel een poot mee met de uh, Amerikaan Norris Dedge. Loken, uh, om Maar uiteindelijk was het toch uh, Leclerc die aan het kosteind trok. Uh, gaat het uh, zo door met de familie uh, Leclerc. Ja, dat is een fijn weekend hier in Zandvoort. antwoord. Ja, was dat eigenlijk een uh, verrassing dat uh, Leclerc uh, vanmorgen gewonnen heeft? Want volgens mij staat hij nog niet zo hoog in de rangschikking uh, op dit moment bij de Formule 3. Nee, nee, maar het, het was zeker niet zijn uh, eerste uh, Formule 3 overwinning, hoor. Uh, Digitaal die heeft uh, dit seizoen. Uh, Formule 3, een erg uh, competitief uh, veld is ook. En met name is hij een beetje op afgestaan week, Want ze rijden drie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 Ja, zelfs een pak eigenlijk, alhoewel uh, ik denk dat de voorzies misschien nog wat moeilijker inhalen is. En het is meer een uh, kwestie van verdedigen en uh, wil je in aanval exageren om dus die uh, voorganger uh, te dwingen in de fouten te gaan. Die kwalificatie is zojuist uh, afgelopen. Ik zie wel dat uh, Lucas Keuler uh, uh, daar de snelste tijd in heeft uh, gereden. We hebben natuurlijk, uh, en, uh, ja, een heel uh, partij Nederlanders in die uh, Porsche Cup, de, de regerend kampioen, Laurie de Poorden. Dit seizoen staat hij ook al voor zijn aan de Ze hebben met zo'n korte tijd nog drie races te gaan. Dus uh, dat is morgen week. En volgende week in Monza hebben de Porsche twee races. Het ziet er toch naar uit dat uh, Laurie toch wel uh, op weg is om die titel uh, te gaan herhalen. En dat, uh, dat is heel mooi uh, natuurlijk. Wat ook heel, heel opmerkelijk is, dat vind ik... Ja, ik ben hem de achternaamheid, goed hoor, die Maurits, een jockey van 16 jaar, een Nederlandse jockey. Die heeft vorige week op Spa dan in de Supercup zijn beduurd gemaakt.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 Ja, ook zo'n soort dat. Ja, ja, ik vind het geweldig als ik die ik ben nu in de arena en als ik daar rondkijk, ik ben niet speelt Nederland het vanavond. Ja.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 Het product van een van de grote sponsoren en dan kan jij wat dat is. Ja, dat, uh, dat zal die supermarketen ja, wel wezen ja. denk ik. Ja. Ja. ja. en dan heb je nog 0.0 iets hè, geloof ik. Dus eh... Uh, ja, er een er koud uh, ja, het vervelende is, ja mensen er zijn er die slecht ja, geregeld. Ja, maar als je Formule 1 gehad hebt, en er zitten uh, 70.000 man en 60.000 die denken, we gaan even wat drinken en te eten halen, ja, dat kan je niet dat je meteen aan de beurt bent. <laughs> nee, er gebeurt even niks op het circuit. Uh, we gaan even een patatje halen of zo. Dat is handig. Ja. <totitie> wat zeg je? Nee, we gaan even een patatje halen als er even helemaal niks gebeurt op het circuit. Ja, dat denkt iedereen natuurlijk. Ja, maar dus, gebeurt er gebeurt uh, wel wat dan. Dat is juist het mooie. Dat, maar, voor, voor, voor, maar een groot deel van kom maar voor, voor één persoon, zo die rijdt niet, er rijdt naar de 3. Nou, we gaan aan de wandel. Ja, ja dat wat, we krijgen ik een piek. Ik uh, weet ook dat onze uh, collega's van SIGO uh, uh, het hele weekend uh, daar uh, live uh, aanwezig zijn op het circuit uh, Zandvoort. En ik zag die Robert Dornbos net al gewoon op het rechte eind een uh, stukje lopen en een beetje zwaaien en uh, een beetje praten door zijn uh, microfoon. Dus uh, waarschijnlijk was het even een moment uh, van, uh, ja. van, van dat, er, dat geen auto's reden in ieder geval. Uh. Nee, nu ook in je uh, Porsche. De afgelopen, is afgelopen, we gaan nu in afwachting van de kwalificatieformule nou, de Nou, dat wordt hier flink geënterteend, je hoort. Het past wel op de achtergrond, mm heb -hmm. staat een dj uh, te draaien en die loopt iedereen om te zwaaien, <laughs> om te zwaaien. en de wave weet ik veel, wat allemaal. Dus Ja. Yeah. groot deel van de mensen vindt prachtig ja, dat is leuk. En wat helemaal meespeelt natuurlijk. ja, oké. mogen we heel gelukkig mee zijn. Dat is het weer, hè. Ja, ja en jij hebt toch uh, CFM in je oortjes uh, zitten. Dus uh, je hebt helemaal geen last van die uh, DJ die daar bij zich is, uh, Willem, toch? Ja, dan moeten jullie hem uh, op wat meer uh, volume uitzetten. <laughs> uh, het maakt meer herrie op het toe uh, in de DJ dan uh, de formule 1. Weet je wat? We gaan ons best doen. En dan komen we zo rond tien voor drie bij je terug. Dankjewel Willem. En tot hey, straks.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 ZFM ZFM Grand Prix Radio. I believe in miracles. Way from you, sexy thing, hey. sexy so thing, you? I believe in. Miracles. Cause you came along, you sex a thing We hadden net een uh, primeur. Wat het was voor het eerst sinds het bestaan van deze uh, lokale omroep... dat wij schakelden naar het circuit voor de Formule 1. Ja, want uh, 36 jaar geleden, Jaap, hadden we nog geen uh, CFM uh, in Zalfort. Nee, wel Dat piraat, is uh, 31 wel, jaar geleden. En uh, Wel piraatfennis. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben de connection een <lacht> beetje kwijt, uh, Jaap. Ja, de Delta-vliegers die, die waren toen ook al erg laag uh, in dat jaar. Dus, uh, ja, ik dank u. <lacht>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 GSM Race Radio ja en het zonnetje schijnt dus ik heb deze maar weer eens uit de kast gehaald hey, seu se te pego ai ai seu te pego hey. delicia delicia assim você me mata ai hey, seu te pego ai ai hey, seu te pego hein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 je hoeft maar shownews of RTL Boulevard of uh, wat voor zender op te zetten. Mm. En daar is David Molenburg weer. <laughs> ja. En jij had hem ook aan de microfoon. Ja, hij ja, ja, kwam uh, spontaan uh, zomaar binnen. Nou, niet helemaal spontaan. Het was uh, enigszins gepland in het Media Guesthouse. Dat is uh, het mediahuis uh, bij de Center Parks. Daar is een uh, mediaruimte ingericht. En daar kwam ik uh, David Molenburg uh, tegen. En daar heb ik een gesprek mee Dank gehad. Bij uh, het Media Guesthouse in, uh, in Center Parks, Want uh, daar hebben ze een uh, keurig netjes mediacentrum in. Uh, David Molenburg.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 Day. And so you should, I will.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 Paf, paf, paf. En dan gaan we weer naar het circuit Zandvoort toe. Nog één dag te gaan, 13 minuten en 10 seconden. En dan de grote start van de Formule 1 reis. Maar zo meteen, over 13 minuten, dan hebben we de kwalificatie. En daar ter plekke is Willem van deze. Nogmaals, goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Ja, Rocky, je zei het al over uh, een het klein gaat uh, uh, nou, zien. Je ziet we daar naartoe gaan. de kwalificatie. We we weten inmiddels allemaal wel hoe dat in zijn werk gaat met de kwalie 1, 2 en 3, uh, de eerste kwalier uh, gaan alle twintig voor starten en dan vallen er vijf af. En op het laatste, het laatste blok uh, zijn er nog tien over en die gaan dan uh, strijden om de pool. Ja, jammer genoeg, uh, één man, uh, maar wel erg ook hier uh, natuurlijk, omdat het zijn laatste uh, formule 1 seizoen is. En de man draait al zoveel jaar mee, ja, daar is iedereen een fan van, mag het zijn om zijn gedrag naast de baan of zijn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 Raak je niet dusdanig het gewond dat hij zijn Formule 1 carrière adieukt? In loop van tijd toch weer op een palafaad dat andere vormen van autosport gedaan. En dit seizoen is hij de derde bij King van Alfa Romeo. En daarover de invaller van Kimi Rijkoven Ja, Moeten ze dan veel aanpassen aan zijn auto voordat hij nee. kan gaan rijden? Nou, het is Rob, net zoals zo'n Kubica, die heeft het, uh, dit seizoen al uh, enkele vrije trainingen verleden. Dat gebeurt dan op de vrijdag op. Dat er in één genoot als een andere, dat met name de reserveboer uh, wordt uh, gezet. Zodat die ook op de hoogte is van hoe alles uh, in die auto werkt. Want je uh, hoort mensen zeggen, waarom men is de niet, maar die kent die, ken die helemaal van niet. En, dat ga je niet meer op een uh, zaterdagochtend ochtend, even in een training Daar is de tijd uh, kort voor. Koepica heeft die ervaring wel en niet reisend. Hij toen mee met Alvaro Meo naar iedere kratie. Dus ik kent alle outs van dat team. En ook van de auto. Ja, toch is het vreselijk balen voor Kimi Rijkonen dat hij niet mee kan reizen hier op Zandvoort. Weet jij nog of hij daar nog op gereageerd heeft? Nee, ik, ik heb er nog niet uh, niks van uh, vernomen verder. Genomen, oh, ja, ja, hij is positief getest, maar daar houdt zijn uh, corona mee op. Uh, er zijn verder geen klachten.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 Nou, ik denk dat het toch wel in de uh, 1.8 gaat eindigen. Ik denk wel de uh, 1.8 hoog. Oh. Ik zat er enigszins naast. Ik uh, had een uh, prijsvlaag meegedaan met, dat was al uh, van de week, wat de uh, snelste tijd in vliegtrekters uh, uh, vrij zou zijn van uh, Max nou. Uh, ik, ik was uh, hoofdgegeven. Ik denk 1.07, gericht aan uh, ZFN. En, 538 dan nog uh, steeds 107 538, maar ik denk dat hij dat niet gaat halen. Maar toeval op een uh, 1-8 zo. 1 8. 9, net onder de 109. Nou, weet je wat er dan gebeurt als je op de FM zit? Dan, uh, dan uh, ga je zorgen dat de vliegtuigen naar beneden komen of zo. Want dan zit je op de luchtvaartbond. Dus, uh... Ja, dat ja. nou, bij uh, Schiphol niet zo fijn als, uh, als we dat als we 108,9. Nee, dat laat me nee. niet maar goed. Vertel nou, dat niet te harder Er zijn ook wat mensen die van dit soort dingen gebruik willen maken.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 Nou, vanmorgen stond er iemand op het poort. Ja. Met twee kleine kinderen. En die hadden kaarten bij zich. Alleen het waren kaarten voor vrijdag. Ah. Ja. Denk, ja. Hoe ben je dan mee bezig? Je kijkt op die kaart of die bestelt iets. En dan kijkt je op zaterdag. Ja, nee, dat vond, schiet niet dus, op. Nee. Maar de houden denk ik van uh, Ja. Oké. Okay. Uh, uh, ik wilde nog even iets. Uh, want uh, Willem en ik zaten op de hoofdtribune. En we hadden nog een beetje een gekscherend uh, verhaal. Dat, hij, was, uh, dat was op de zonvoertag.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 Nee, nee, nee. Ik zei uh, Die mogen blij zijn uh, dat uh, partij voor de Dieren hier niet... In de ja, waarom? Ja. Er hier in haas. Ja. En, uh, een haas en een hollet. Die aan de ja. Ja. <lacht> ja, het is uh, ja. Ja, over die Sanforddag, hè, van uh, afgelopen uh, donderdag. Daar kunnen we nog uren over praten. Ja. Want ik zat daar naast de hoofdtribune, weet je wel. Maar ik zat mm. precies tegenover uh, Hamilton, uh, Bottas, Max Verstappen en Perez. Weet je? Ja? Dat kon ja. ik precies recht uh, ja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 En dan ja, niet één keer achter elkaar, nee, het was steeds uh, niet uh, snel genoeg. Dus uh, ja, mensen ja. zeiden, kom op, kom op, kom op, <laughs> nog een keer. En dan gingen ze weer, hoor. Uh, ja, briljant. Het ja, is gebruikelijk ook bij alle teams om je moet op die manier uh, oefenen. Ja, want vanmorgen, of vanmiddag had je ook een uh, pitstop uh, oefening. Uh, ik zag dat uh, op het uh, programma staan. Ja, dat klopt. Ja. Dus ja, en dan... Ja, uh, dat is heel belangrijk, uh, om... Oké, okay, nou, volgens mij uh, hebben we alles gehad. Hey, nog één ding nog, ik nog oh. ja, al, ja, nog één ja. ding, oké, okay, oké. Okay. Wat mijn hoofdgevoel is, vandaag, gisteren ook, uh, wat uh, afgelopen krampietje, er was een hoofdgevoel, en ik heb het nog niet één keer gehoord hier, en dat is alleen maar fijn. Nee, ik uh, ben het 100% met je eens. Uh, iedereen hoort met respect uh, te worden behandeld, uh, alle twintig deelnemers, wie het ook is. Weet. Ja, en ik zit uh, in als ik kijk uit naar zijn honderdste overwinning. Ja, en ja, ik, uh, uh, zullen we dat even <laughs> nog een weekje uitstellen? Mag je dat die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 Ook als de een Nee, hou op. Die, ja, ik die, ben uh, die, in de oranje. Ja. Ja. Ja. Als je tijd kijkt en je ziet iemand niet in de oranje, dan uh, weet je wie het is. Ja, dat, dat kan ook Hamilton <laughs> zijn, hè? Dus. Uh, dus ja. Ja. Goed, okay, we gaan er een we eind we maken aan dit gesprek. Dus, we gaan er een eind aan draaien, <laughs> ja, man. Dus is, ja. ja. Oké, okay, ja. nou, dankjewel ja. en tot uh, zo'n rondkant. Rond, ja. Hart over vier. En uh, heel veel plezier met uh, de Kwalie. Ja. ja, jullie ook. in de live sous ook. Oké. Oké, tot zo Willem. Ja, hoi, hoi. hoi. Dat was Willem van deze live vanaf het uh, SIGWI Zandvoort. uiteraard uh, schakelen we straks gewoon weer door uh, naar hem. Uh. Maar eerst, uh, tot aan het nieuws. Baltimore en Tassanboy.